Nou, eh, om 12 uur is eh, op het Badhuisplein eh, de opening van het eh, Krijtkunstfestival, dames en heren. En eh, we hebben alleen de eh, lijn Donna Kortbani. En Donna is eh, de eh, kunstenaars die dat eh, gedaan heeft, neem ik aan. Ja, ik, um, ik ben helemaal fan van moderne kunst. Dat is gewoon krijt. Uh, op straat. Eigenlijk is het street art, maar mm -hmm. dat heeft een heel geschiedenis en dat komt uit Italië. Dat mensen ook kleine, hele mooie kunstwerken maakten voor hun kerk. En zo verdienden ze wat geld. Okay. En op die manier is het begonnen dat je echt heel mooi kunstwerken maakt. Maar dan, ja, dat is heel afhankelijk van het weer situatie en alles. Dus het is tijdelijk. Maar je kan hele mooie dingen maken. Dus ik heb kunstenaars gevraagd om mee te doen... die uh, heel mooie tekeningen gaan maken. Maar ook kinderen, iedereen die het leuk vindt om te tekenen... is van harte welkom vanmiddag. Nou, wat mooi. Is het in, in, in, in plaats van de zandsculpturen... Nee, dat, uh, dat is een ander evenement. Dat heb ik vorig jaar, de eerste was wel in samenwerking met die zandsculpturen. En toen hadden we hetzelfde thema gebruikt. Dat is over het tweedaagse uh, Krijtfestival. Heb ik vorig jaar de Mononari gedaan. Dit jaar is het één dag. En dat organiseer ik in samenwerking met de cultureel Zandvoort groep met het Zandvoort Museum, de gemeente, Pluspunt. Die gaan helpen met limonade uitdelen voor de jeugdorganisaties. Dus uh, iedereen is van harte welkom. Het is uh, een leuke gelegenheid voor mensen van overal, ook toeristen, gewoon een keertje te komen krijten op dat mooie plein. Het staat altijd leeg en nu gaat het helemaal met kleur vol staan. En hoe bent u er zo toe gekomen om, om, uh, om dit te gaan doen? Nou, het is iets anders. Ik kom zelf uit Santa Barbara, Californië. Daar ben ik opgegroeid en dat is een heel groot evenement in Santa Barbara. En daar is het uitgebreid tot een echt internationaal evenement met 30.000 bezoekers. So. Dus ik dacht, Sanford heeft een mooi lege plein. Het is heel uh, makkelijk om daarop te tekenen, dus uh, waarom niet iets uh, aparts naar Sanford brengen... die ook toegankelijk is voor alle leeftijden... Maar kan uitgroeien tot iets heel bijzonders. Is dat uh, het plein naast het casino... is dat dan groot genoeg voor uh, een aantal kunstenaars? Ja, precies. Het is naast die Holland Casino. En iedereen krijgt een vierkantje van 2 bij 2 meter. En vorig jaar zijn er 82 vierkantjes helemaal volgekomen met kleur. En dat zag er prachtig uit. Dus we gaan ervoor. Ik hoop dat uh, het einde van de dag, wie weet. Heb je, uh, als, je, als je daar bezig bent, hè, met je, je hebt vaste kunstenaars en mensen die komen... Uh, dus ja. Zie je ook dat toeristen meedoen? Ja, zeker. Ik heb nu allemaal vlaggetjes opgehangen. Ik vind het juist heel leuk als mensen spontaan komen meedoen. Ik heb krijt genoeg. Dus iedereen die het leuk vindt... je hoeft niet een uh, plekje te reserveren of wat dan ook. Kom gewoon kijken en uh, krijten. En hoe heeft u de kunstenaars uh, uh, zo ver gekregen... om dit allemaal te gaan doen? Nou, uh, bijvoorbeeld Fred Rosenhart. Hij heeft vorig jaar gedaan. Hij vond het zo leuk. Hij wilde nog een keer meedoen. Mm -hmm. En dan nog een kunstenares... Uh, die komt uit Zandam en zij is internationaal kunstenares. En zij vond het vorig jaar ook zo leuk om te doen. Het is uh, een bijzondere gelegenheid waar je contact hebt met mensen van overal. En ook uh, met kunstenaars onderling. <coughs> het is, uh, je werkt met pastelkrijt, wat professionals ook gebruiken voor vaker tekening. En ik gebruik ze vaak uh, eerst de tekening en dan een schilderij. Dus ik vind het prettig om mee te werken. En uh, meerdere kunstenaars vinden dat leuk. Nou ja, zometeen om 12 uur wordt het geopend hè, van het Badhuisplein. Eh, wat, wat kunnen we verwachten? In ieder geval, uh, ja, luminaren, heel veel krijt. Uh, zelfs uh, een ijsje kunnen halen daarnaast. Kijk. En uh, gewoon gezellig een mooie dag in het zonnetje met een mooi uitzicht. Je, dus uh, het wordt genieten. Je ziet uh, tegenwoordig ook van die 3D uh, krijt en schilderijen op, uh, op straat. Uh, denk je dat die er ook komt? Ja, waarschijnlijk wel. En ik zag, er staat al iets ernaast uh, van een mooie auto die is uh, geschilderd. Dat is ook uh, volgens mij vorige week erbij gekomen op de Badhuisplein. Dus er is al een 3D-auto, zag ik, staan. En uh, wij gaan ons best doen om hele mooie kunstwerken te maken. Ik, uh, ik ben gisteren al bezig geweest om heel grote vogels te maken. Dus mensen kunnen posieren tussen de vogels. Dan ben je even vlinder. En iedereen <laughs> gaat wat anders maken. Het wordt uh, een verrassing. Maar als het gaat regenen ben je al in één keer alles kwijt, hè? Ja, nou, hopelijk blijft het heel lang droog. Dan kunnen iedereen dagen van genieten. Dat is waar. <laughs> uh, de, de weersverwachting ziet er goed uit. Dus het is in ieder geval... Uh, een paar dagen blijft het zeker droog en warm. Dus uh, uh, iedereen kan komen blijven kijken. Uh, Donna, komt er ook een bord te staan? Van, uh, kom naar boven kijken. Want het is natuurlijk, als het eenmaal gebeurd is... is het een leeg veld. Ja, precies. Ik heb uh, allemaal uh, bordjes er net op hangen, en vlaggetjes. Dus als je wat vlaggetjes ziet... en bordjes... Kom maar gewoon even kijken, neem. Het oh, is dan, echt, uh, wordt echt de moeite waard. En ook gewoon een leuke familiegelegenheid. Uh, dan heb je een, uh, een mooie activiteit. Dus veel mensen hebben al voor ingeschreven. En uh, wordt gezellig. Goed. Nou, we wensen je, je heel veel plezier uh, vanaf uh, 12 uur. En hopen heel veel mensen komen kijken. Er komen in ieder geval heel veel mensen langs. En als ze genoeg ja. vlaggetjes zien, dan komen ze vanzelf wel uh, bij je. Juist. Ja, precies. Nou, blij uh, met dit... Uh, mogelijkheid om dit te mogen organiseren. Hartstikke, Hartstikke goed. Dag. Hartstikke bedankt en veel succes vanmiddag. Ja. Oké. Okay, bye, bye. bye bye. Bye bye.